Maar vijf aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op... gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Hij is terug, de nieuwe Honda Prelude.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 Plus. Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunst op kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Goedemiddag, het is 1 minuut over 5. Het nu.nl nieuws. Aangeschoven is Danny Vos. Ja, goedemiddag, groot onderzoek in Florida in Amerika. Daar is door de geheime dienst een man doodgeschoten... die probeerde op het terrein van het landgoed van president Trump te komen. Het gaat om een man van 20. Hij had een jerrycan en een jachtgeweer bij zich... vertelt de politie in een persconferentie. En die tijd heeft hij down? De gaskan, raised the shotgun to a shooting position. At that point in time, the deputy and the two Secret Service agents fired their weapons and neutralized the threat. Met president Trump was zelf niet aanwezig. Hij was in Washington. Het was een enorme eer, dat zegt Dick Schoof in een video waarin hij afscheid neemt als premier. Hij noemde het niet de makkelijkste baan, maar wel de leukste. En ook wens hij de nieuwe premier Rob Jette veel succes. Hun succes is ons succes als land. En ik hoop dus van harte dat het jaren worden van oplossingen voor uitgang en verbinding. Schoof draagt het stokje morgen over aan Rob Jetten. Ook vandaag zijn er protesten geweest in Iran. Protesten begonnen gisteren al op verschillende Iraanse universiteiten. Ja, het is voor het eerst in weken dat daar weer wordt gedemonstreerd. Vorige maand werd er door de regering nog hard... tegen die demonstraties opgetreden. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. En dan... De Olympische Winterspelen. Ja, Amerika heeft het goud gepakt in de ijshockeyfinale... die echt net klaar is. Amerika's tegen Canada het werd 1-1 en dus was een uh, overtime nodig, zoals je dat noemt. En daarin maakte Amerika de winnende. Waar is de goal? Het is Jack Hughes. Het is Jack Hughes die binnenschiet. schiet. De titel is voor Amerika. Als horen bij de NOS. Alle sporten zijn nu klaar. Om 8 uur vanavond is de slotceremonie. Het weer nog van meer plaatsen. Aan steeds meer plekken is het droog. Heel af en toe ook nog even wat zon. Vanavond dan wel weer kans op regen. Morgen zon en wolken. Maximaal 12 graden. Danny, dankjewel. Q verkeer door flitsmais, door vier files. Allemaal maar een paar minuutjes. Dus uh, als je daarin rijdt, dan weet je dat het zo ook weer rijdt. En er zijn twee flitsers: A1 Amsterdam-Naarden bij Muiden, 13.6 en de A27 hilversum Malmere. Bij MNS controle bij 101.8. Goeie reis. You, Edwin Noorlander. Yes, dat in voor Stefan. Deze zondagmiddag met zometeen een classic uit de 90s van de Backstreet Boys. Ook Sam Veld komt eraan na Poos Malone. Een manier om een einde te maken aan eindeloze discussies. De vijfde bepaalt elke zondagmiddag hier bij Q-Music. Onderwerpen waar niemand het ooit over eens wordt. Dat betekent dat iedereen zo meteen zo zegt zegje kan doen in de Q-Music app. Jij dus ook. Spreek je mening in met een audioberichtje. Of stuur gewoon een tekstberichtje uiteraard. En de vijfde mening zo meteen, die geeft de doorslag. En uh, die bepaalt dus hoe we het voortaan gaan doen. Of hoe we erover denken met z'n allen. En vandaag is natuurlijk de allerlaatste dag van de Olympische Spelen in Milaan in Cortina. En ik kreeg daarover een berichtje in de q ik heb van Misha Als je wel een stelling opgooien. Zij stuurt het volgende. Ik ben twee weken ontzettend aan het genieten van de Olympische Spelen. We hebben het eigenlijk iedere dag wel aangehad. Maar ik heb zelf echt een hekel aan sporten. Ik moet er echt niet aan denken om zelf op schaatsen te gaan staan. Mijn vriend is het daar helemaal niet mee eens. Die vindt voor de tv gaan zitten om een sportwedstrijd te kijken ontzettend saai, maar zelf is die wel heel erg sportief. En daarom is mijn stelling, sport kijken is leuker dan zelf sporten. Ja, nou hoe denk jij daarover? Zit jij in het kamp van Misha? Of zit jij in het kamp van haar vriend? Je kan nu bellen met 0909 9596 of een berichtje sturen met de Q-Music app uiteraard. En zometeen geeft de vijfde persoon de doorslag... Stelling is dus: sport kijken is leuker dan zelf sporten. Hoe denk je daarover? 0909-9596. Of stuur een berichtje in de q music app. En zometeen geeft dus persoon nummer 5, misschien ben jij dat wel, de doorslag. Ook Bands Boon komt eraan. Deze van Sam Veld. Hier is Hey Son bij Q-Music. Hey Son, I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey Son, I wanna tell you.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 Show you how the world is big and beautiful. Cue music. Cue music. You, better with you. For a while there, it was rough, but lately I've been doing better than the.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 And I hold you every night And that's the feeling I wanna get used to But there's no man as terrified As the man who stands to lose you Oh God De boom, back your music. De vijfde bepaald. De vijfde bepaald. Met Apple Light van Taylor Swift. Zometeen en ook Will I Am. En Eva Simons komen eraan. Met This Is Love. Eerst nog even de vijfde bepaald. De stelling is. Sport kijken is leuker dan zelf sporten. Ja, deze stelling komt van q luisteraar Misha in de app. Zij zit al twee weken ontzettend te genieten van de Olympische Spelen op tv. Die gaat het echt missen, want het is nu natuurlijk eigenlijk voorbij. En uh, ja, ze heeft een discussie met haar vriend daarover. Want zij vindt het veel leuker om sport te kijken dan zelf de sporten. En bij haar vriend is het precies andersom. Dus wat vind jij daarvan? Sport kijken is leuker dan zelf sporten. Reageer je kan via de Q-app. of je belt even met 0909 9596. En de vijfde bepaalt zometeen. Uh, we gaan beginnen met Laura. ik zit zeker in het kamp van haar vriend. Ik vind sport kijken ook heel saai. Ik heb er geen geduld voor. Kijk, geen één sport. Maar zelf vind ik heel veel sporten leuk om te doen. Dus sporten zelf doen is veel leuker dan sport kijken. Staat genoteerd Miraië dan. Twee. Oh yes, ik ben het helemaal met haar eens. Ik zit al twee weken te kijken, maar ik doe zelf niks aan sport. <laughs> uh, Linda. Drie. Nee joh, niks leuker dan lekker een goede sportwedstrijd kijken op televisie. Team Misha. Alright, nummertje vier zijn we dan. Vier. Ik hou niet van sporten. En ik help geen sport kijken. <laughs> wil niets. Deze bewegen is omdat het moet en sport kijken is afschuwelijk. Oké, okay, duidelijk. Nou, dan gaan we naar uh, vijf. nummer vijf, uh, Frederik. Goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Hey, Frederik, daar ben je. Goedemiddag. En uh, sport kijken is leuker dan zelf sporten. Wat is jouw reactie? Nou, mijn reactie is voor sporten levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk zelfs. Ja, leven is gevaarlijk. Maar zeg je, je je dit, doen? zeg je dit uit ervaring? Nee, ik, ik, wat, wat is er gebeurd? Nee, nee, nee. Nee, nee joh, ik heb, als je ziet dat er iemand aan het sporten is... Dus ze vallen heel hard en zo, weet je wel. Nee, laat maar zitten. Oké, okay, dus jij doet helemaal niks aan uh, sport, Frederik? Nee nee, nee, nee, nee. Ik heb al 27 jaar MS. Oh, ja. En uh, de sport is voor mij geen doel. Nee, dat is dan maar inderdaad... Kijken, dat vind ik wel leuk. Dat is dan niet handig, inderdaad. Dus jij bent van het kamp... ...sport kijken is leuker dan zelf sporten? Ja. Ja, precies. Oké, okay. heb je dan genoten de afgelopen weken ook van de spelen? Uh, ja, natuurlijk. En ja, natuurlijk. Genoten, zeker. Nou, dus jij valt ook in een zwart gat nu eigenlijk, nu het is afgelopen allemaal? Uh, nee, dat niet hoor. Ik, uh, ik koffer zelf wel weer wat nieuws op televisie. Ja, waarom? Je zit gewoon Eurosport aan. Daarvoor verzinnen is we altijd wel iets, hè? Om uit te zenden met sport. Maar ja, is ook zo? Oh, ja, Dankjewel daarom. voor het reageren, Fredrik. Mooi is nog. Ja. Goed, een fijne uitzending. Dankjewel. Hier is Taylor Swift, Alfa Light, Back Your Music. I had een bad habit of missing love.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 Er is een NL-alert. Uh, we moeten de ramen sluiten. Bedankt, beef. Wat er ook gebeurt, volg jij NL-alert. En informeer anderen. Ontdek met Villa4You hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Binnen no-time op de viste in de krakend verse sneeuw. Boek op Villa4You.nl Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug vlug e-mails versturen.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 3 minuten over half 6. verkeer door Flitsmeister. Er is file door een botsing op de A2. Den Bos Utrecht tussen Beest en Everdingen. 10 minuutjes. En ik een de auto langs de A27. Gorkum Brede A tussen het Industrietrein Avelingen en Werkendam. 5 minuutjes vertraging. Flitsers zijn er ook. De A2 Utrecht Amsterdam bij 35,8. En de A27 Hilversum Almere bij EMS. Daar staan ze ook. Hectameterpauw is 101,9. Q-Music. Edwin Noorlander. Zometeen krijgen we van Danny weer een Olympische update. En dit is Maal Smit. q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 I'm waiting. And you sold us down the river too far What about want to be sold We are children that need to be loved De Bouda's worden hier bij Q-Music, zometeen YouTube. En ook Offenbach komt eraan en de nieuwe alarmschrijf van Zoe Levi. Olympische update. Ja, voor de allerlaatste keer inderdaad een Olympische update. Aangeschoven is Danny Vos. Ja, want dat zit er nu echt op. De Olympische Spelen zijn voorbij. En wat voor een toernooi was het? De meest succesvolle winterspelen ooit voor ons land... 10 keer goud, zeven keer zilver, drie keer brons. We zijn derde geworden op de medaillespiegel. Nog nooit eindigen we zo hoog. Edwin, wat was voor jou nou de mooiste? Ja, ik denk toch wel 24 uur geleden toen we hier ook allebei in de studio zaten. Die uh, gouden plak van Jorrit Dersma op de massastart. Die niemand verwacht. Nee, klopt inderdaad. Zullen we nog één keer luisteren? Ja. Van, uh, nog één keertje. Jorrit Beresma, de, de laatste honderd meter. Woo! Met haar met de zien. Pakt de Olympische wow! titel op de wow! massa start. 40 jaar. Nou, dat was één van die tien gouden medailles. Drie van die gouden medailles kwamen van één man, hè? Jens van het Woud. Nou, Matty sprak hem even samen met zijn broer Melle. En ja, dit is wel mooi. Zij gunnen elkaar werkelijk waar. Alles, meer dan dat ze zichzelf gunnen. Ja, maar ik vind het mooi als hij goud wint dan mezelf. Ook al was het bronzen en ik vierde. Helemaal prima. Maar dat is toch prachtig wat hij hier zegt. Ja. En jij had precies hetzelfde in natuurlijk. Ja. Als ik uh, voor de Spelen kon tekenen dat, uh, dat jij zijn goud ging winnen, dat betekende dat ik dan niks won. Wauw. Moest hij natuurlijk niet weten, want dan was hij er tegen ingegaan. gegaan. Ja. het <laughs> ja, hele gesprek zie je op Instagram op het account van Q Music. Nou ja, alle sporten zitten er nu dus op. Net was nog de ijshockeyfinale Amerika tegen Canada daar echt een spektakel. Amerika won in de verlenging. Het is Jack Hughes. Het is Jack Hughes die midden schiet. De titel is voor Amerika. En zo klonk dat bij de NOS. Het is voor het eerst sinds 1980 dat Amerika goud pakt bij het ijshockey. Ja, al die medailles die moeten natuurlijk worden gevierd. Vanavond gaat dat gebeuren. Worden de sporters nog één keer in het zonnetje gezet... tijdens de slotceremonie van de Spelen. Dat begint om 8 uur. Olympisch kampioen Alexandra Velseboer en Jorrit Bergsma dragen dan de Nederlandse vlag. Maar ook hier in ons land worden de sporters nog gehuldigd. Dat gaat dinsdag gebeuren. Dan mogen alle medaillewinnaars langs bij ons koningspaar. Dan gaan ze op de koffie, maken ze een foto. Ja, het koningspaar heeft sowieso genoten hoor, van deze spelen. Ze kwamen ook een paar wedstrijden kijken. Hè? Onder meer naar die sensationele schaatswedstrijd van Femke Kok. En Jutta Leerdam helemaal aan het begin van de spelen, weet je nog. Femke leek goud te winnen, maar het werd toch Jutta... Daar kon onze koning wel van genieten. Dat was niet te verslaan. En daar kwam Jutta eroverheen overheen. was bovenmenselijk. Het was allebei fantastisch wat we gezien hebben vandaag. Ja, de spelen zitten er nu dus op. En dus komen ook Mattie en Luc weer terug. Het team is weer helemaal compleet hier. Morgenochtend dan zijn ze weer te horen. Mattie en Marieke en dus ook Luc. Vanaf zes uur. En ja, de vraag dan onder meer hebben ze eigenlijk een uh, souvenirtje meegenomen voor Marieke. Oh, we morgenochtend inderdaad, een nieuwe ochtendshow. Danny, dankjewel. q Music, tijdens de Olympische Winterspelen. Jouw oren en ogen in Milaan. to To a beautiful day. Afgelopen vrijdag was het een beautiful day voor Zoe Levi. Ze werd door Menno in het hotel 40 gebeld en blij gemaakt met het nieuws dat ze de alarmschijf te pakken heeft. Ja. Oh, daar ben ik echt heel blij mee, want ik was ook gewoon niet zenuwachtig. Ik wat ga je me vertellen? Oh, wat leuk! De Q-Music alarmschijf. Zoe Levi, sluit bij je armen. Maximum hit Q-Music. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe?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 Licht op je schouder, en ik weet: dit zijn de van Zoë je Deze week de alarm hier bij Q Worden. Dus sluit me in je armen. Het is bijna zes uur zondagavond. Zometeen zijn Ton en Joe hier. En Joe, je bent jarig, hè? Hey, ik ben jarig, Heb je leuke cadeautjes gehad, Al? Een zelfgebakken appeltaart. Hey, heerlijk! All right! een stukje bij je? Nee, sorry, want ja, ik heb echt enorme honger. Maar goed. Nee, die gaat met lege handen naar huis. Het spijt me. Okay. Verschrikkelijk. Jongens, goede show zometeen, hè? dankjewel. je Veel plezier, Tom en Joe zijn er zo met onder andere deze van Topic.